Kees Groot met het NOS-journaal. De politie voert de komende tijd ook protestacties... tijdens de Tour de France en SALE. Door actie te voeren tijdens deze grote evenementen... willen de bonden de druk op minister van der Steur opvoeren... om met een beter CAO-voorstel te komen. Wat de acties zullen inhouden is nog niet bekend... maar volgens de Nederlandse politiebond... gaat het zowel tijdens de Tour de France op 4 en 5 juli... als tijdens SEAL in augustus om duidelijk zichtbare protestacties... Het ROC Leiden moet van de onderwijsinspectie op korte termijn vijf opleidingen sluiten, omdat ze niet aan de regels voldoen. Het gaat om twee opleidingen tot verkoopmedewerker, twee opleidingen op het gebied van sporten en bewegen en de opleiding autotechniek. Zo'n 700 leerlingen moeten door de maatregel ergens anders verder studeren. De sluiting komt het ROC zeer slecht uit. De school zit in grote financiële problemen door, nieuwe, door dure nieuwbouw. Vervoerder Sintus mag in Overijssel twee spoorlijnen gaan exploiteren. Tussen Zwolle en Kampen en tussen Zwolle en Enschede. De NS en Arriva waren ook in de race, maar het provinciebestuur heeft vandaag besloten om met Sintus in zee te gaan. Met de deals een bedrag van 17,5 miljoen euro per jaar gemoeid. Overijssel is blij dat de Europese aanbesteding zonder problemen is verlopen. Daarbij wordt gedoeld op gesjoemel door de NS bij de eerdere aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het is onzeker of er wel naar gas zal worden geboord in Drenthe. Staatssecretaris Wiebes zei in de Tweede Kamer dat dat afhangt van de procedures. Vorige week kondigde de NAM aan dat het bedrijf in de wijk Marsdijk in Assen en in het dorp Loon dit najaar naar gas gaat boren. Maar volgens de staatssecretaris moet er eerst een risicoanalyse komen. Ook mogen de provincie, gemeente en omwonenden zich er nog over uitspreken. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog, 14 tot 18 graden. Morgen begint met zon, maar later vanuit het noorden weer regen. Het is dan wel een stuk zachter, op veel plaatsen wordt het meer dan 20 graden. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Afrit Bunschoten en Barneveld 6 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag is door een ongeluk nog steeds dicht tussen de Nieuwe Meer en Sloten. Rijkswaterstaat denkt dat dit uh, wel zo blijft tot half zeven vanavond omrijden. Kan vanaf Westpoort via de A5 of vanaf Knoop het Amstel via de A2 richting Utrecht. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Vier kilometer via bij Oudekerk aan de Amstel. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. 5 kilometer bij knopend de Nieuwe Meer. Dat komt door dat ongeluk op de A4. Op de A10 West richting Den Haag. Daar kan het verkeer dus beter omrijden. Op de A10 West richting Den Haag. staat drie kilometer bij Slotenvaart. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Knoopend Oude Rijn. 6 kilometer. Ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Zorgt voor een file tussen Bodegraven Zevenhuizen. En de file is 5 kilometer lang. 10 kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Afriet Berkel en Rode Op de A15 richting Gorkum. Tussen Hendrik Guido, Ambacht en Sliedrecht Zes kilometer. A15 Rotterdam-Europoort. 6 kilometer tussen Pernis en Spijkenissen. Op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Knopet Ridderkerk een ongeluk gebeurt. Staat 2 kilometer file op de parallelbaan. Is de rechterrijstrook dicht. 6 kilometer op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Knoop het Everding en Noorderloos. Dan de N200 Amsterdam halfweg bij halfweg 2 kilometer. N210 rotterdam Scho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 ik heb iets met mij. Je suis néerlandaard. Oh, je parle petit peu français. En ik Zie FM op 106.9 is zon, zee, zandvoort en volle zomerhits. Ook op internet ww.ziefmzandwoord.nl Me ya lo la no lover. me me with I'm me get my see you in my car your me want you more nothing up I love you a cold like a chingking feel like that gang yeah look like Want touch me touch me it But it See you Somewhere